Ik ben met het NOS Journaal. Het KLMI heeft voor Friesland en Noord-Holland de code Oranje voor extreem weer afgegeven. Het stormt in die provincies met windstoten van 100 tot 120 km per uur. Dat duurt tot het einde van de middag. In het hele land kan het volgens het KLMI flink waaien met windstoten van 80 tot 90 km per uur. Een man uit Arnhem die een jaar geleden voorbijgangers op straat neerstak met een mes, heeft tbs opgelegd gekregen. De man van 32 had keukenmessen en een kleine bijl bij zich en wilde daarmee kinderen bij een kinderdagverblijf neersteken. Toen bleek dat de deur op slot zat, ging hij op zoek naar andere slachtoffers. Zes mensen liepen steekwonden op bij zijn actie. Volgens deskundigen was de dame onder invloed van een chronische psychose. De slachtoffers krijgen een schadevergoeding. Ondanks de economische recessie gaat de gemiddelde werknemer met een modaal inkomen niet minder verdienen. Dat zegt salarisverwerker ADP. Mensen die zo'n 2500 euro bruto in de maand verdienen, krijgen er ongeveer 13 euro netto per maand bij. Maar ADP zegt ook dat de koopkracht daarmee niet zal toenemen. Werknemers met een bovenmodaal inkomen en oude werknemers gaan er wel op achteruit. De verhoogde arbeidskorting voor oudere werknemers is afgeschaft. En daardoor gaat deze groep tussen de 9 en 50 euro netto per maand minder verdienen. De Russische schaatser Ivan Skobrev doet niet mee aan het EK in Budapest komend week De titelverdediger heeft tijdens zijn laatste voorbereidingen bij een krachttraining een schouderblessure opgelopen. Skobrev wil met het oog op het WK in Moskou later dit jaar geen enkel risico nemen en heeft daarom een pauze in zijn programma ingelast. Zo meldt de website van de Russische schaatsbond. Het weer bewolkt en regenachtig. Er staat een krachtige en aan zee stormachtige zuidwestenwind. Vooral vanmiddag in het binnenland. Kans op zware windstoten. Temperatuur ligt rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knopend Watergraafsmeer en Amersfoort. A12 Utrecht-Arnhem tussen knopend Lunetten en Velendaal.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 luisteren met allemaal mooie oud-Hollandse, Nederlandstalige plaatjes. Drea Dops, Gert Timmerman, het trio Ben Lansing, Piet Sibrandi. Maar eerst een hele formatie met bekende artiesten uit lang vervlogen tijden. Muziek van toen, Drea Dops, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en The Lords met Calling the Stars. Hoort nu hier op ZFM Zandvoort. Een bijzonder goede morgen. Het is een heel oud lied met een oud-vertrouwd geluid.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 come from that garbage that Zodionnen so, hoor ik maken van dit long ago Het staat voor ons wel nou vast, als hij het zingt, dan klinkt het zo The Rolling Stones have roll Rolling for two. Rolling Stones and sing it again. Darling, to know all the times my side, yes yeah, you yeah, yeah. Darling, I see. Need yeah, you want it baby? Side. When I kiss, kiss you, you goodnight, but you, you come, come right running back, back. I tell it baby, but you, you come right back. back, I said it now, you, you come right, right back to me, Yeah, it is, I'm so sick mommy.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 A Had. Ik moest van je heen, liet je zo alleen, want de beide zee, loopt een zee maar mee, maar ik kom misschien heel gauw terug. Op een zonnig strand klinkt een melodie, vol van harmonie, droom ik voor me heen.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 Ook al is je hand Ik je hart, halleluja. Ook al is de spreek soms zwaar, halleluja. Eenmaal is de zege daar halleluja. Ook al is je hart dan zwart, halleluja. Zijn gelijk, halleluja, in Gods eeuwigheid. We yeah. play. Yeah.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 En we begonnen met de Tria Dops, Ria Valk, Marijke Merkens, Rob de Nijs en The Lords. Met Calling the Stars. CFM Zandvoort, ik heb nog veel meer mooie muziek voor u klaarstaan. Charles Tuinenburg en de Melody Strings. Gordie Baars, Carla van Renesse. Maar nu eerst Henk van Montvoort met Lady Lorelei. Jij hoort bij...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 Lady, Lady, Lord Zijn koningin met bloemen, geschenken en natuurlijk ook een gladdering. Hij ging u mee met de smokkelwaard om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Lorraine aan de telefoon, haar man, aan toen, zijn boodschap waard.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 Bidden vooruit Tommy die heen is gegaan. Het was nog.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 een stuk probleem, want jij speel ik het dan wel waar. Big man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 Ik zie graag cliff. Ik zie graag elf. Ik zie graag Elvis, maar het liefste zie ik jou. Oh yeah, oh, oh yeah, oh, oh yeah, oh, oh yeah. Beliefde, tijd van de leer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 Ah, ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48. Dat is heel goed. Oh, wat is Doet het jou nou ook wat bij? Als je uit kan wel houden. Zoals je weet, tezamen deelden wij Het lief overal, mm. dat was voor jou En al het je dat was voor mij Dat heb je toch geweten? Al ah, liet je mij dikwijls in de kou En sloeg je vaak bij de ogen. Toch kan slechts maken, hij heeft ons scheiden, omdat ik zo van je haal. En achter het huis in een heel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 ZANG EN